De marine krijgt de komende jaren negen nieuwe schepen. Het ministerie heeft een tijd geleden al geld vrijgemaakt om de marine-uitrusting weer op peil te krijgen na jaren van bezuinigen. Zo komt er een tweede bevoorradingsschip en worden de twee M-vergatten en de zes mijnenbestrijdingsvaartuigen vervangen. De vergatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen ontwikkelt Nederland samen met België. Een dag voor die ik zou spreken tijdens de dodenherdenking, morgen, is kampoverlevende Wim Alosseri op 94-jarige leeftijd overleden. Hij zou zijn verhaal vertellen op de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar is vannacht in Hamburg overleden. Hij overleefde drie concentratiekampen en was een van de weinige overlevenden van de ramp met het Duitse cruiseschip Cap Arcona. Als een van de 500 overleefde hij die ramp. Hij was de laatste West-Europeaan die het verhaal nog kon navertellen. Vandaag zou hij in Duitsland een krans leggen ter herinnering aan de scheepsramp. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af en op veel plaatsen vriest het morgenochtend aan de grond een paar graden. Overdag is het zonnig en wordt het een graad of 17. Tijdens de dodenherdenking is het ongeveer 13 graden. En in het weekend is het zonnig, droog en een graad of 20.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 Nieuws, uh, zei ik al, het tragische nieuws is dat Pendens één bandlid uh, moet afstaan. Of tenminste, er is een uh, bandlid uh, opgestapt. En ze doet dat. Uh, want dan heb ik het over: ze Inge de Vries. Zij gaat verder met Electric Hollers. En die gaan komende week hun materiaal wereldkundig maken. Dus uh, ik heb er al een beetje stiekem naar zitten luisteren. Het is ook een hele leuke band. Totaal anders dan uh, wat je nu hebt uh, gehoord van de pendants. Ja, het is uh, spijtig voor uh, de achterblijvers. Uh, voor uh, Pieter Rijsma, uh, voor onder andere Tjerk uh, Jansma en Anne-Martin Coré. Want dat zijn uh, de drie overgebleven pendants. Maar uh, geen uh, nood, want uh, Inge is er nog bij. Uh, zaterdag kun je er in ieder geval nog uh, aanschouwen. Bij het bevrijdingsfestival in Drenthe. Dat kun je ze nog zien in de oude samenstelling. Dus gewoon met ze vieren. En daarna, ja, dan is het over. Want dan gaat Inge zich helemaal richten op de Electric Hollers. Volgende week gaan wij kijken wat we kunnen doen met die Electric Hollers. Maar dan moet de, de, de Apple-firma dan toch ook wel een beetje meewerken. Want vandaag heb ik echt een bolle zooi gehad. Ik kreeg niets eruit wat ik, wat ik zou hebben. Uh, ik ga zoeken en de stoer zegt ja, zoek het zelf maar uit. Nou ja, goed, dan zoek ik het ook zelf maar uit. Ga ik gewoon uh, eigen plaatjes draaien hoor. Annika met Longshot is al wel een tijdje uit, maar het blijft wel lekker hoor. Gewoon een beetje echte rock'n'roll, maar dan met een stoere dame erg. I feel upset van deze band is dat zij uit Rotterdam komen. En wat denk je? Waar gaan ze een album onder andere ook presenteren? In Amsterdam! In de Sugar Factory. Daar gebeuren de laatste tijd een hele leuke releases. Total Seclusion doet dat. Maar eerder hebben we ook de Tiger Palace. Die komen we straks ook nog tegen in dit uur van de dag. En ik uh, zit ook uh, driftig uh, met iemand even op uh, de chat die om tien over zes op zaterdag op het plein van de vrijheid gaat spelen. We gaan hem straks en zijn meisje horen hier uh, bij Alternative FM. Want dan hebben we het over Lou Sound Soundsystem. Ja, gewoon uit Haarlem, Arnhem. Want schuine streep Arnhem. Want uh, daar, uh, daar uh, opereert er bent uh, tegenwoordig. Ik ben benieuwd of hij dan nog wat, uh, wat achter gaat tikken. Zo, uh, want, uh, want ja, hij kan natuurlijk uh, nu uh, wat tikken. Hè? En ik zeg wat. Ik ben over Dylan. Haha, zie je? Kijk, daar komt hij al. <laughs> maar zover is het natuurlijk halomswollen. Oh, oh, oh. Kleine correctie. Halomswollen. Sorry, Dylan. Maar goed, uh, we hebben overigens. Oh, kijk, nou dat is, dat is natuurlijk uh, heel erg uh, vlot nieuws. Want de wederhelft is uh, verhuisd van uh, Low Eric Sound System. Die is uh, naar Zwolle gegaan. Heeft vroeger in Arnhem gewoond, dus ik heb het wel goed. Um, over Zwolle gesproken. De Aspen Games die hebben bevestigd, tenminste, niet om te spelen. Maar wel uh, dat er uh, twee van die bandleden langs gaan komen. En dat gebeurt op 14 juni. En nu is het de vraag of Haarlem Zwolle ook nog eens een keer een live-setje gaat spelen. Dus dat gaan we nu ook eventjes gewoon via de radio vragen. En dan komt er ook weer een bericht. Wanneer kan je? Nou dat, dat kan, nou, dat kan volgende maand al bij wijze van spreken. Ik ga weer verder, want we hebben natuurlijk nog veel muziek hier te draaien. Zij hebben nog steeds snode plannen om een EP uit te brengen. Ik ben benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Dit is nog van een tijdje terug.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 Stop still Yeah, really, that's Muziek zien. Daar uh, haal ik het even mee in de war. Jelle Haarsma, of uh, terwijl Jelle Vent en de Phantoms. En uh, hij gaat volgende week uh, zijn uh, album releasen in Brigand in Arnhem. En dan doet hij het een paar dagen later nog gewoon in de hoofdstad in Amsterdam. En jou ja, wordt driemaal raar waar hij het doet... In de Sugar Factory. En daar zit trouwens ook een band die wij hebben gespot tijdens uh, de tijdens, uh, Robak. Daar wordt namelijk Poncho Die speelt daar ook. is dus denk ik een beetje de support. Daarvoor horen we Verline en Naar de haven die zijn er, of naar de Maan. Sophie Platenkamp is ook uh, gelinkt aan die Jelle Haagsma. Dus dat heeft allemaal te maken dat ze daar uit die uh, streek en uit die contraien komen. Uit de Arnhem en uh, omgeving. Daarom uh, zitten daar dus een aantal mensen die hier mee te maken hebben. Ook de mensen van Nausicaa, zag ik. Uh, die kennen deze Yellefant en de Phantoms dus ook. Uh, dit is een tijdje terug, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Nervous breakdown van Niche samen met een orthodox jazz. Met een vleug funk en natuurlijk ook een beetje rap. En wat er van Sietske is uh, geworden, weet ik niet. So I won't be late.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 Shape met contour en daarvoor Nervous Breakdown van niche. En achter niche daar schuilt uh, Sietske Heun. Um, ik ben er inmiddels achter, maar ze heeft uh, nog. Iets op LinkedIn, dat, dat wel. Uh, maar tegenwoordig is het uh, totaal anders dan met de muziek uh, wat, uh, wat dat betreft. Ze, ze heeft de muziek in ieder geval verlaten. Dat is één ding wat, uh, wat zeker is. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk nog altijd het materiaal. Uh, unorthodox and nervous breakdown was het nummer wat je net uh, hebt uh, kunnen horen. Nu, weer tijd voor Low Edek Sound System. Want die zijn om tien over zes op het plein van de vrijheid... op bevrijdingspop bij het bevrijdingsfestival in Haarlem te horen. Haarlem-zwollen in één geluid gevangen. Broken. Je hoort ook Marken op de achtergrond. En dan heb ik het wel over Marken van der Weijden. Uh, Ludovic uh, was dat. Uh, dat, uh, dat doet hij. En uh, nou, dat is er wel dadelijk uh, aan af te luisteren. Cynical Snake. En uh, er zijn mensen die maakten de opmerking. Nou, er zit er toch een beetje Robert Plant uh, in uh, van Led Zeppelin. Brengt mij ook op de trailer van Flikken Maastricht. Die ze gebruikt hebben voor het afgelopen seizoen. Ik heb uh, goed nieuws voor de fans. Ze gaan er nog een seizoen tegenaan uh, smijten. Dus uh, seizoen 13 komt er ook aan. Ik heb het uh, van de week uh, gezien. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Broken hoorde je daarvoor met uh, low Eric Sound System. 10 over 6, Noteer het alvast. Uh, Bevrijdingspop Haarlem. Op het plein van de Vrijheid. Daar staan zij om 10 over 6 uh, te spelen. Is even wat uh, meer interessant dan al die benden op het uh, hoofdpodium. Hoewel, er zit uh, wel een hele grote band. Dat is My Baby. Dus... Uh, maar ah, dat is uh, toch ook wel uh, niet verkeerd. Dit I is Linda.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 Should I call? door Ramon zijn uh, vocaal aanheen uh, te, te beuken. Uh, a day's wait. Uh, enkele weken terug waren ze hier uh, geweest. Linda Kreuz hoorde je daarvoor... met een uh, nummer wat uh, uh, uitgekomen is... van The Ever After Project. Uh, die krijgt een doorstart... Uh, met de stichting Vrienden van Sofia... Kindersziekenhuis in uh, Rotterdam. Uh, daar, daar komt een vervolg aan. Uh, de, destijds uh, was dat uh, in het leven geroepen van... Ja, waarom hebben kinderen dan, als zij op een gegeven moment overlijden, eigenlijk niks? Als bij, afscheid, bij het laatste afscheid muziek daarbij. Nou, toen hebben een aantal singer-songwriters en muzikanten uit Rotterdam besloten om de koppen bij elkaar te steken. En dan hebben ze op een gegeven moment muziek daarbij geschreven. En daar had Linda Kreuzer dit nummer dus bij gemaakt. Maar inmiddels is dat dus een doorstart... En dus gaat dat anders klinken. Nu, tijd voor Jeruzalem. Nu niet als laatste, maar als een van de voorlaatste. Maybe we'll still got time. Dat was Dandelion met nummer lang, lang, lang. We hebben er nog eentje over. En die, die ga je horen tot aan het eind van dit programma. En dan is het tijd voor Vader Veugen, Want die heeft dan nog uitzendingen tot aan 12 uur vannacht. En als we dan twee minuten hebben, ja, dan hebben we er ook nog altijd eentje achter de hand. Is van een band die niet meer bestaat. Marnix Doornstein heeft daar ooit deel van uitgemaakt, maar die is tegenwoordig op een heel ander vlak actief. Uh, en Donata Krammars en Chris Kok waren de andere twee. U,brig. Dag. You say you get over me and I wanna